Blauwe ogen Dan gaat Mijn hart wat sneller slaan Dan zijn de uren Gauw vervlogen Want ik weet dan We horen bij elkaar Het waren mooie dagen In die kleine Spaanse stad We dansten daar Tezamen in een bar.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 Als avond dan de lichtjes weer ontbranden op het plein Bij sterrenhemel en bij Maneschijn, Nam ik je in mijn armen in die wondermooie nacht Waar ik zo lang op had gewacht Kijk ik in je blauwe ogen Dan gaat mijn hart wat sneller slaan dan zijn de uren gauw verglogen, want ik weet dan, we horen bij elkaar. Ik was meteen van streek, toen ik in jouw ogen keek, je mond en jouw vriendelijke lach. Die mooie tijd met jou, daar in die kleine Spaanse stad, die heeft me toen geluk gebracht.